Hallo, hier is weer Robert met deze keer een ode aan mijn dierbare uitgaansplek, De Trut. Sinds 1985 bestaat het al, homo en lesbo disco De Trut. Opgezet door vrijwilligers, voortgekomen uit de queer-krakersscene van de rode flikkers en potten... ...wordt iedere zondagavond een kelder aan de Bilderdijkstraat omgetoverd tot een alternatieve disco... ...met betrekkelijk schappelijke prijzen en veel aandacht voor kunst en underground cultuur... ...met steun aan homo-emancipatoire projecten. In 2000 kwam ik er voor het eerst. Het was net uit met mijn toenmalige vriendje en ik zocht afleiding... En oh, die kreeg ik. Al gauw dompelde ik me onder in de sfeer die ik nu het best kan omschrijven als club. Club niet in de commerciële betekenis, maar in de zin van een verzameling trouwe bezoekers waarvan velen bijna wekelijks komen. Studenten, kunstenaars, mediaberoemdheden, krakers, een bonte verzameling types die niet alleen allemaal het zich kennelijk kunnen veroorloven maandag uit te slapen, maar die ook een bepaalde vorm van idealisme, politiek, creatief en of melancholiek delen. In de trut is daarbij ook geen plaats voor kapsones. Heb je geen zin om urenlang in de vaak lange rij te staan? Pech dan. Verwacht je personeel dat je op je wenken bedient, dan zul je juist de rollen omgedraaid ervaren en dan druk ik me nog zacht uit. In mijn begintijd was het vooral een plek om te dansen en te chansen. De hele avond zien wie en of wat ervan zou komen en dat wel met enige stijl. Echt hoeren en snoeren deed ik immers elders, hoewel. De herinneringen, die vele heerlijke herinneringen. Die keer dat ik de mooiste jongen van de hele tent mee naar huis kreeg. Die keer dat ik twee jongens wel leuk vond, een trio voorstelde en tot mijn verbazing een uur later in Den Haag zat. Die gekke themafeesten met name als Porror en Genderblender, die jongens die met kerst als Wulpse paashaasjes verschenen. De keren dat iedereen geacht werd in drag te komen en ik me dus als vrouw moest verkleden. En dan onlangs nog Modder Day, waarbij ze de hele vloer met potaarde hadden bedekt, waardoor iedereen binnen de kortste keren helemaal onherkenbaar besmeurd werd met witte hemdjes die tot anthraciet verschoten. Ik had er een paar mindere momenten, of ja, minder, zeker heel memorabel. Zoals die keer dat er een misverstand ontstond met een barjongen en ik eruit gegooid werd. Of die keer dat ik na vier tequila's een bakootje dacht te kunnen drinken en ik... Tja, vervolgens op drie verschillende plaatsen... <coughs> Precies. Het fijnste van de trut vind ik de mooie melange van mensen die er komen. De mensen die vrijwillig hun tijd en creativiteit eraan geven. Al die vaste bezoekers van wie er veel mijn beste vrienden en verder goede bekenden zijn geworden. Of gewoon eeuwige droomjongens. Afgelopen week bereikte mij een bericht wat mij niet zo goed stemde. Vrij plotseling vernam ik deze week dat het wel eens sloes zou zijn met de trut. Ik moest toch even heel diep slikken. Zoveel als het een deel is van mijn leven zal ik het immers missen. Vanaf 14 juni verrijst er op hetzelfde adres namelijk nieuwe gayclub die de Seller gaat heten. Al dus bepaalde berichten op internet. De trut, mijn trut, is dus dood. Leven de trut? Tja, dat weet je nou nooit zeker en dat is dan ook wel weer typisch de trut.